Dit is Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. Op Curaçao is aan het begin van maandagavond een deel van de stroom weer hersteld. Onder meer het ziekenhuis in de wijk Otrobanda in Willemstad... en hotels aan de kust hadden toen weer elektriciteit. Om 10 uur s ochtends, lokale tijd, was op het hele eiland de stroom uitgevallen. Dat kwam door een brand in de elektriciteitscentrale... op het terrein van de isla olie raffinaderij. De laatste keer dat de stroom op heel Curaçao uitviel was in 2006. Iran gaat sneller uranium verrijken. Het hoofd van het nucleaire programma in Iran... ...meldt dat er 60 nieuwe geavanceerde centrifuges in gebruik zijn genomen. Die zouden tien keer zo snel uranium kunnen verrijken als oudere types. Iran acht zich niet meer gebonden aan de afspraken uit 2015... ...over beperking van de nucleaire activiteiten... ...omdat Amerika uit de atoomdeal is gestapt. Mensen die verdacht worden van fraude met kinderopvangtoeslag krijgen meer lucht. De gezinnen hoeven van staatssecretaris Snel voorlopig niet meer bang te zijn voor loonbeslag of dwang in vorderingen. Al komen gezinnen nu in aanmerking voor een betalingsregeling. Omdat nog maar de vraag is of er wel in alle gevallen moedwillig is gefraudeerd zoals de Belastingdienst denkt. Ton Heerts is door de gemeenteraad van Apeldoorn voorgedragen... als nieuwe burgemeester van de gemeente. Heerts is nu nog voorzitter van de MBO-raad. Daarvoor was hij onder meer FNV-voorzitter en Tweede Kamerlid voor de PvdA. Heerts volgt John Berends op, die in februari aan de slag ging... als commissaris van de Koning in Gelderland. Het gezamenlijke vermogen van 500 Rijkse Nederlanders... is in een jaar tijd met ruim 10% toegenomen. Blijkt uit de jaarlijkse quote 500... Ook telt in Nederland nog nooit zoveel meer miljardairs als nu... zijn er volgens het blad 37 zes meer dan vorig jaar. Lijstaanvoerder is net als vorig jaar Charlene de Cavaljo-Heineken... met een vermogen van 14,2 miljard. Het weer, vannacht mogelijk wat regen en in de opklaringen kans op mist. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Overdag bewolkt en laat vooral in het noorden regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Elkaar voor laten gaan in het verkeer...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 For the rest of my life it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it.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 Rest of my life, I'm going love you. Rest of my life, I'm gonna love you. Rest of my life, love you. Rest of my life, I'm gonna love you. Rest to Rest of my life. I'm gonna love you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 I did a show them, dear. Yeah. on the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 het wordt hetzelfde lied hey, De tekst noemt op hetzelfde leer en dezelfde bied Mijn soort van gouden sterren, pop blok verdriet Conflicten zijn normaal, maar dus ja. dat moet ons niet versnikken Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te laat, ik ga niet al een tijdje En we moeten door, dit is voor de laatste keer het spijt. Ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM. Oeh jij, ik dacht dat jij beter wist. Ik dacht dat jij beter was dan dat. Oeh jij.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 Op iemand die er ook echt voor jou zal zijn Stel jezelf de vraag Ben jij niet veel meer waard Met een lippenstift op zijn kraag Want ik zie je op zijn kraag staan schat Maar jij bent veel meer waard Ik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 Hey, het is niet ideaal Maar fuck deze bitch En als we klaar zijn zegt Arjen, dat was echt heel heerlijk Bam, bam, bam, bam Want ik zeg je heel eerlijk, ja Je bent beter dan Cherry, Zo veel dan Jenny Je komt zo dieper dan Jenny Je bent beter dan voor deze bitch, ja Ja, vergeet maar Cherry, Want hij is beter dan Jerry.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 Hé, hey, dat was niet zo slim Oké, okay, inhoudelijk heb ik misschien al wat meer met Baudet Maar dat is ook niet alles, want jij bent dan weer beter in het Oh ja, want Je bent beter dan Cherry Zo vergeten dan Cherry Je komt veel dieper in Cherry Je bent beter dan Baudet in het werk Jouw vergeten met Cherry Want Je hij is beter dan Cherry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 ik kom veel dieper dan Jerry Ik ben beter dan Badet in bed Ja, je hebt het gede met Jerry Hij is beter dan Jerry Hij komt veel dieper dan Jerry Hij is beter dan Badet in bed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 Give me that step by step Won't you give me that step by step I... They say oh my god I see the way you shine Take your hand